Zo, lieve mensen, goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagen naar En ook nu deze keer, hartelijk dank dat je ervoor gekozen hebt om, eh, om naar deze lezing te luisteren. Lezing, meditatie en ja, misschien... Eh, is het een, wordt het een lezing die, eh, die veel mensen, <coughs> die waarschijnlijk veel mensen kan helpen, die behoorlijk in de problemen zitten op dit moment. Het kan van alles zijn. Het kan zijn dat je, dat je moeilijk hebt met je bedrijf, dat je in, eh, nou, laten we zeggen, in de echtscheiding zit, eh, nadigheden met je buren, met mensen om je heen, afhaal. Enfin, van alles kan het zijn en het, het, ja, ik zou zeggen het pakt je misschien, of het pakt je niet en dan haak je af onderweg. En, uh, maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, zo heb ik het nou al tijden willen horen, dat kan ook. En misschien helpt het je wel op weg om juist over die hobbel heen te komen, om dat te zien waar je eigenlijk steeds tegenop liep. En wat je eigenlijk, waarvan je eigenlijk niet wist dat dat het was dat jou tegenhield en waarom je steeds tegen hetzelfde aanliep, Laten we dan nu beginnen met deze lezing mediteren. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen, al wat ik heb. Zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik. Zonder iets te verbergen. En je hebt het gehoord wat ik zojuist eh, tegen je zei. Daar ben ik zelf ook doorheen gegaan. Ook ik heb een leven achter me, levens achter me. Waarin je tegen de, tegen de dingen op potste en waarvan je gewoon niet wist wat het was, waarom je niet verder kon, waarom, waarom het leven zo moeilijk voor je bleef, en waarom het kwam, wat je maar steeds die vrede in jezelf niet kon bereiken. Je wist het technisch wel, maar hoe werkte dat nou in het echt? Het is altijd makkelijk om het te horen of om het te lezen, maar misschien, misschien is het voor jou nu deze lezing dat het net dat ene woordje is waar je op zat te wachten. En dan zou ik je eerst willen verzoeken, zet je voeten gewoon naast elkaar op de grond, maak verbindingen met de aarde. Zie gewoon dat je door de aarde heen, en dat maakt niet uit ook al zit je op de tiende etage, je kunt altijd verbinding maken met de aarde. Gewoon door naar beneden te gaan, steeds naar beneden met je voeten een lijn te maken naar het middelpunt van de aarde. Daar zit de liefde van de aarde. Voel je daarmee verbonden? Want jij hebt besloten om op deze aarde te leven. Deze aarde die niet heel anders is dan een. Ja, laten we zeggen, nee, niet. Laten we zeggen, het is gewoon een een. een diepe liefde-uiting van de liefde, de God zoals wij dat noemen, de liefde die alles is om ons dit te geven, omdat hier een behoefte aan was. En, dan, en aangezien die liefde, dat universum vol met liefde, ons in alles tegemoet wil komen, dus ook in de behoefte om een aarde te creëren met onze gedachten, is deze aarde tot stand gekomen. En nu, nu je luistert, ga er eens van uit dat je de bewuste keuze hebt gemaakt als ziel, voordat je op aarde kwam, om op deze aarde te leven, met alles erop en dan, hoe moeilijk het ook voor jou is, hoe moeilijk het ook voor je kan zijn. Maar heb respect voor de ziel, die jij bent, die dit leven aan wilde gaan, met jou, die jij denkt te zijn. Maar je bent werkelijk de ziel. Dat ben je. Nou, dus ik had je al gevraagd om je voeten naast elkaar op de grond te zetten en verbinding te maken met die aarde. En mag ik je ook verzoeken verbinding te maken met het licht, het licht van de zon. Of visualiseer zo'n onnoemelijk sterk en groot licht, dat je er niet eens in kunt kijken. En dat je nu gewoon je ogen dicht doet. En met dat grote licht wat je nu voor je zit, daar de verbinding mee maakt. En breng dat enorme licht naar de ziel die jij bent. En misschien vind je het moeilijk voor te stellen, nou ziel, waar, waar zit dat dan? Waar ben ik dat dan? Hoe, hoe ben ik dat dan? Nou, die ziel die werkt het leven uit hier op aarde. Op de plek van je darmen. Maar de ziel huist even ietsje boven je, je navel. Boven je zonnevlecht, boven je navelzak. Maak die verbinding met dat licht. Breng dat naar die plek. Visualiseer dat. Zie dat voor je dat je dat doet. En maak verbinding met dat licht. En adem is rustig in die plek. Dus op die plek ietsje boven je zonnevlecht. Adem daar eens in. Verbind je. Daarmee. En luister naar mijn stem. Adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Voel dat je zelf deel maakt, deel uitmaakt van die energie en blijf rustig inademen hou die adem even vast en adem rustig uit ja, ik weet het wel je hebt je voorgenomen om dat wat vaker te doen, maar er komt maar niks van en dan is er weer dit en dan is er weer dat waar je over na moet denken en wat door je hoofd giert en, en allerlei gedachten en je komt er maar niet vanaf. Misschien luister je nu wel voor de eerste keer echt. Misschien denk je, ja, hoe kom ik nou van die vreselijke gedachten af? Heel simpel hoor, door dus ze te erkennen. Je legt ze gewoon neer voor jezelf. Maak er maar een ballon omheen en adem die in en breng het maar weer naar die ziel van jou. Want dat is zo'n groot licht. Dat is er altijd al. Het enige wat we doen aan het begin van deze lezingen is de verbinding maken van het licht buiten je naar het licht dat binnen in je zit. Want eigenlijk zit het ook niet buiten je. Dat zit ook in je. Naar de stilte in jezelf, de bron, die energie of dat woord wat wij mensen God genoemd hebben. Het gaat erom dat je je bewust bent van die energie, die stilte binnen in jouzelf. Ga dan eens na hoe vaak ben je daar niet aan voorbij gelopen? Geloofde je het allemaal wel? Had je het wel eens gehoord, maar dacht je nou, die onzin die hoef ik niet te horen hoor. Totdat je iedere keer weer verder vastliep in je leven. En misschien dacht je ook wel, ik weet het allemaal al. Ik hoef dat niet nog een keer te horen. Kan ook. Maar dan toch gaat het er nu om dat jij het je weer bewust bent. Bewust bent dat ook jij deel uitmaakt van die energie, van die goddelijke energie, en dat jij daarmee in verbinding staat. We zien in deze tijd dat het leven super snel gaat. De gebeurtenissen volgen al snel, elkaar snel op. De mensen kunnen het haast niet meer bijbenen. Maar ze zijn wel degelijk in staat om het bij te houden. Ze hebben immers de keuze gemaakt om in deze tijd op aarde te leven. Ze wilden zelf dit alles meemaken, om niet anders dan snelheid in hun bewustzijn te maken. Snelheid om tot een hoger, een ander bewustzijn te komen. En dat kan op deze aarde, met de snelheid van gebeurtenissen die zich hier op deze aardbol laten plaatsvinden. Wat een liefde van het universum om zo'n plaats te creëren, om de mens tot een hoger bewustzijn te te laten komen. Juist, en juist door die gebeurtenissen in hun leven, die ze zelf veroorzaakt hebben, door de honderdduizenden jaren heen. Dingen die we hebben laten liggen, wij, wij mensen, en waar we nu in deze tijd aan toekomen om daar wat aan te doen. En ja, dan zie ik om me heen, dan lees ik, dan hoor ik hoe, en zie hoe sommige mensen toch iedere keer weer een totale puinhoop van hun leven kunnen maken. Van mijn standpunt uitgezien, eenvoudig te zien, voor diegene die daar middenin zit, is het een verschrikking, een wanhoop. Maar vanuit mijn plaats, die ik pas bereikt heb, nadat ik ook al deze dingen heb meegemaakt en verwerkt, kan ik zeggen, dat het verreweg en eigenlijk alleen maar, ik zou niet eens het woord eigenlijk moeten zeggen, maar simpelweg, doordat ze de verantwoordelijkheden, niet bij zichzelf leggen, maar altijd tot in de meest kleine dingetjes altijd bij de ander neerleggen. De schuld altijd aan de ander geven. Altijd een niep, geniepige draaiing geven aan de werkelijkheid. En het is ook soms verpakt in hele ja, ik zei net het woord geniepige, ja dat is toch de beste, dat, is toch de beste, uh, dat zijn toch de beste woorden. Het is soms verpakt in, in geniepige woorden. En daar nou is diegene zich overigens helemaal niet eens van bewust, niet echt dus, omdat die mens in het ego leeft. Dus in een soort waanwerkelijkheid leeft en denkt dat dat het leven is omdat hij niet anders gewend is. Omdat hij iedere keer hetzelfde tegenkomt. Dan weer deze ellende, dan weer dat, dan weer die, en dan weer zus en dan weer zo. Dus het is nooit de eigen schuld. Nee, hoe kom je erbij? Het is altijd de schuld van de ander. Maar mensen die zo denken, leven in hun eigen schuld. Ego, in hun eigen waandenkbeeld en ze lopen gewoon hier door elkaar, met elkaar, met ons, met wie dan ook, hier op deze aarde. Maar misschien moet ook dat ego, die masker, dat, dat masker, die illusie van die mensen ook ten volle geleefd en beleefd worden, om dan te besluiten... Om nooit meer in dat ego te willen zitten. Want in dat ego en vanuit dat ego is er nog nooit iets goeds gekomen. Het ego zegt je dat dat wel zo is. Het ego zegt je blijf maar lekker hier. Iedereen is fout. Alles wat je hoort is flauwelke. Luister er maar niet naar. Maar dat is het ego dat er alles aan doet om jou vast te houden. Het ego dus, dat de illusie, de illusie is. Dat jouw masker is naar anderen toe, maar vooral naar jezelf toe. Die mens denkt dat alle negatieve dingen die in dat leven voorgekomen zijn, de illusies zijn, en altijd daardoor de schuld van de ander. Ziet die mens niet de enorme liefde van anderen om hem of haar heen, die dit gewoon accepteert, die denkt, laat het maar, laat hem, laat haar maar. Anderen die van tijd tot tijd duidelijk zijn, maar toch tot de conclusie komen dat er niet daadwerkelijk geluisterd wordt. Die anderen die jou laten die laten jou je eigen leven leven. Je leven in die illusie vanuit dat ego leven. Net zoals het leven met een hoofdletter. Jou Laat, in alle vrijheid, want als dit het is wat jij wilt, leef dan dat leven vanuit die illusie, vanuit dat ego, vanuit dat waandenkbeeld dat jij alles alleen moet oplossen en dat jij de enige bent die het weet. Dat je zo geweldig bent, dat niemand jou kan helpen. Nou, ook anderen die meepraten, die meekletsen met jou, roddelen ook waar, wel, daar wordt door jou hevig naar geluisterd, alsof dat de waarheid is. Maar je voelt je daar lekker bij en je denkt, nou, die helpen mij tenminste, die doen wat voor mij tenminste, terwijl het voor jouzelf verpletterend fout kan gaan om hier naar te luisteren om naar dat geroddel naar dat gedoe dat meekletsen met jou te luisteren. Ach, werkelijk goedwillende mensen kijken naar, naar mensen die werkelijk van je houden en die kunnen niets doen behalve van tijd tot tijd duidelijk zijn. Herken je jezelf als slachtoffer? Zie je mensen om je heen die zich die slachtofferrol hebben, zich hebben toebedeeld en altijd medelijden bij anderen willen opwekken? Ben je dat zelf? Heb je ook het gevoel? Dat de schuld nooit bij jou ligt? Heb je het gevoel dat iedereen tegen jou is? Dat anderen jou tegenwerken? Dat het daardoor komt dat je niet verder komt in je werk en in de dingen waar je mee bezig bent? iedereen dus tegen jou is, dat anderen jou tegenwerken en dat je slim genoeg bent om juist niet bij die mensen te raden te gaan die je werkelijk kunnen helpen, omdat je bang bent voor de waarheid, anderen, het weer, de omstandigheden, het verkeer, je man, je vrouw, je kinderen en last but not least, je ouders. Want allen hebben het gedaan. Jou treft nooit blauw. Jij had alles moeten hebben. Wanneer word je wakker? Wanneer word je wakker? Voel jij dat deze woorden op jou slaan? En wil je daarom niet meer verder luisteren, want het doet pijn? Wil je niets liever dan de pijn bij anderen neerleggen, in de hoop dat jij jouw pijn niet meer zult voelen? En werkt het? Doe je mee wat je wilt? Leef je leven zoals jij dat wilt en in dat wind zit alle kracht en kom jezelf tegen. Het is niet meer omdat je niet anders kunt van binnenuit, van dat je het dient te doen omdat je de keuze hebt, maar je doet het omdat je het wilt, omdat je daar alle kracht in legt en kom jezelf tegen. Doe wat je wilt doen. Doe wat je moet doen. Dit is de beste raad. Want zie je dat hierin jouw totale vrijheid ligt tot handelen en doen? Jij bent de baas over jezelf. Nooit over anderen. Alhoewel jij dat misschien wel heel graag zou willen. Want anderen moeten maar doen wat, wat jij zegt. Want jij denkt dat het zo moet en dat het goed is voor de ander. Maar heb je het werkelijk goed met de ander voor? Maak je niet de ander tot slaaf? Een zelfzuchtig denken gericht op jouw ego. Een denken in jouw eigen ego. En voelt dat goed, denk ik niet. Het doet zo'n pijn. Want dan kom je jezelf tegen. Die pijn is zo groot. Dan merk je dat je eigenlijk flink de pest aan jezelf hebt, in plaats van aan de anderen. Breekt er nu eindelijk iets open bij je. Eindelijk, niet als verwijt bedoeld, maar eindelijk voor je ziel, dat je ziel eindelijk naar voren kan treden. Dat je die ruimte geeft aan je ziel. Breekt er nu iets op. Heb je de moed om door te luisteren? Zie in dat alle mensen... Alle omstandigheden om je heen, de gebeurtenissen, alles dus, ook de natuur en werkelijke alle situaties waar je nu in zit. Nu, op dit moment, zie dat dit een afspiegeling is van jouw leven. Niet het leven van een ander, van jouw leven, zoals jij het leven ziet. Het leven, gezien en gedacht, vanuit die illusie, die waandenkbeelden, die dat masker, dat ego leven dat jij nu op dit moment, nu, leidt met de lange ei van pijn. Ja, die pijn van het leven is verschrikkelijk en je wilt er eigenlijk niet meer mee omgaan. Maar je hebt verplichtingen naar jezelf toe. Misschien Kinderen, je zaak, een baan. Dus je vertelt anderen hoe vreselijk jij je voelt. En daar zit dus, let wel, daar zit dus geen liefde in. En dat je het liefst tegen een boom zou willen aanrijden. Zie je totale gebrek aan liefde om deze woorden te uiten of te denken in jezelf. Het totale gebrek aan liefde voor jezelf. Jouw leven en het totale, het bijna totale gebrek aan liefde voor anderen. Dus medelijden opwekken. Wat denk je daar zelf van? Heb je enige idee hoe anderen zich hieronder voelen? Heb je enig idee wat je hiermee anderen aandoet? Heb je, heb je door hoeveel verdriet je anderen berokkend? Heb je daar enig idee van? Ik denk het niet, want anders zou je dat allemaal immers nooit doen, want diep in jou zit een liefdevol mens. Dat is wat je werkelijk bent. Daar was je aan voorbij gegaan. Je was alleen maar in dat ego blijven zitten. Dat jou allerlei vreselijke dingen toefluistert. Waar geen liefde in zit. Je hebt de mogelijkheid om naar je ziel te gaan. Grijp die mogelijkheid. Want diep in jou zit. Dat liefdevolle mens. Of je nou een man of een vrouw bent, het doet er niets toe. Dus ja, zelfzuchtig hoorde je me zeggen. Ego, ego, ego, ego, ego en nog eens ego. Het totale gevangen zitten in het ego. En dat sta jij zomaar toe. Jij staat zomaar toe dat iets buiten jouw zelf jou uit je goddelijke zelf haalt. Het zorgt ervoor dat je die goddelijke trilling, die trilling van je ziel niet meer voelt. En misschien doe je wel alsof je dat wel voelt, maar het is onhoorbaar voor je geworden. De pijn die dit veroorzaakt, kan je zo wanhopig en woest maken. En je wilt en je zal je zin krijgen en je wilt het op jouw manier doen, maar zo werkt het leven met een hoofdletter niet. Het leven is. Het ego is één wanhoop van gedachten waar je niet uitkomt. Daar zorgt het ego wel voor. En jij staat dat zomaar toe. Het leven, dat wat je bij zelf werkelijk bent, je ziel, is met twee grote hoofdletters. I S het leven is zo duidelijk, zo liefdevol, dat het jou gewoon zijn gang laat gaan. Het zal niet ingrijpen, want als dit het is wat jij wil, als dit het is dat je je door je ego laat grijpen, dan staat jouw ziel dat toe. Dat is liefde. Het leven, God, zo je wilt, laat jou, laat jou je eigen leven leven. Zoals jij dat wilt. Ook al is dat tegen het leven in. Ook al worden daar anderen heel ongelukkig van. Maar als jij dat wil, dan mag je dat doen. Er is niets dat jou zal tegenhouden. God laat jou. En in dat laten zit de grootste liefde. Respect voor jouw wil. Deze lessen, in deze lessen leer je het snelst je eigen verantwoordelijkheden nemen. In alles, in je gedachten, in je handelingen. In de kleinste dingetjes. Hiervoor ben jij naar de aarde gekomen om juist dit te leren. Kom jezelf tegen en voel de pijn die jij je ziel aandoet. Want je botst vanzelf tegen je eigen zelf aan je goddelijke zelf. Het ego bestaat uit niets, uit losse flitsers, uit hopeloze, hopeloze opmerkingen, uit waandenken. Het ego. Ego heeft nooit iets goeds voortgebracht. Het ego leeft zich uit in de illusie van het bestaan. Het bestaan in jouw hoofd dat jij voor echt aanziet. Terwijl een leven voor jou klaar ligt, waarin je wel. Met je moeilijkheden kunt omgaan. Door op een andere wijze te denken. Door je eigen verantwoordelijkheden te nemen. En de schuld nooit meer bij de ander of de anderen neerlegt. Immers. In al mijn lezingen heb ik bijna in iedere lezing dezelfde zin gebruikt. De ander is nooit schuldig. Probeer daarover na te denken. Te probeer dit te bemediteren. Dan pas is een leven in vrede mogelijk. Dan kun je op een totaal... Andere wijze denken. Het is werkelijk mogelijk, deze twee vormen, dus het ego-denken en fluaatje ziel. Hoe vaak werden mensen hier niet helemaal kwaad van als ze dit hoorden? Dat weet ik allemaal wel. Je weet het, maar voel je dat ook? Veel mensen dan denken dat er alleen maar één soort van denken is. Omdat ze misschien erg intelligent zijn en daarom ook vasthouden aan dat denken. Het denken dus vanuit hun eigen ego. En ik noem het nu maar vol uit ego. Ik kan het ook het leven Achter het masker noemen of het leven dat gedacht wordt vanuit het vertroebelde brein. En het wonderlijke is dat als je besloten hebt om jouw leven vanuit een ander denken te leven, je veel meer kunt doen met de intelligentie die je meegenomen hebt toen je op deze aarde kwam. Dan kun je het werkelijk gebruiken want dat gaat niet weg, dat blijft niet in dat ego, dan kun je juist vanuit de intelligentie die je werkelijk bent, kun je zoveel doen, dan ligt de wereld voor je op. We kennen de begrippen hier op aarde, goed, kwaad. Donker en licht, de dag, de nacht. We kunnen niet zonder het leven in de nacht, de donkerte, het kwaad. Als we niet zouden weten dat deze twee toestanden er waren, hoe zouden we dan ervaren dat er licht is? Is. Het een is verbonden aan het andere. Het is niet erg dat je eerst al die moeilijkheden was tegengekomen en jezelf was tegengekomen. Om te beseffen dat je zo niet verder wilt, maar vanuit je ziel wilt leven dan kun je nooit meer de pest aan jezelf hebben. Dan ben je trots op jezelf, op wie je werkelijk bent. Want dat licht zal zich nooit en ten nimmer aan je opdringen. Het is er gewoon. Altijd. Dus als jij je leven op die oorlogzuchtige wijze wilt leven, doe. Als je jezelf helemaal in een neerwaartse spiraal wilt laten leven, Doe, je komt jezelf tegen. Dan kun je nog meer de pest aan jezelf krijgen. Weet dan dat daar een oplossing voor is. De oplossing om naar jezelf, je naar jezelf te richten, naar je eigen ziel te richten. Het licht is altijd aanwezig en wel degelijk aanwezig in iedere mens. Daarom leef je. Je leeft niet om je ego, hoor. Daar leef je niet van. Dat is een waandenkbeeld. Je leeft vanuit je ziel. Dat is het werkelijke leven. Dat is altijd en eeuwig in ieder menselijk, stoffelijk lichaam aanwezig. In jouw lichaam. Dat jij bent. Je kunt het voelen. Als je je daarna richt. Maar misschien... Lukt dat niet meer omdat je je daar zo van hebt afgekeerd. Omdat je het misschien beter wist. Of omdat je erg negatief was. Of wat dan ook. Maar je kunt het voelen als je, je daarna richt. Want weet je, zo'n heel universum is werkelijk heel blij als jij je daarna richt. Want dat is zichtbaar in het universum. Als je maar in dat ego blijft modderen. Zoals ik dat dan maar zal, zal noemen. Dat is geen licht in het universum. Iedereen laat jou. Maar als je je richt naar dat, naar dat licht in jou, dan is dat zichtbaar. Niet als je je daar voor openstelt, maar misschien ook wel. Maar jij dient die beslissing te nemen om je daarnaar te richten. En misschien heb je daar wel naar gericht, maar vanuit een egoïstisch zelfbeeld. Want steeds maar weer is alles in jouw leven de schuld van de ander. En steeds maar weer kom je niet bij dat werkelijke licht. Je kunt bij een schijnlicht komen. En dat kan jou ook vanuit een punt uit jouzelf van alles vertellen, zodat jij in de veronderstelling bent dat die woorden die je hoort vanuit het licht komen. Weet dan, dat zolang je nog steeds anderen de schuld geeft over van alles in jouw leven, en niet de verantwoordelijkheid neemt voor alles, maar dan ook voor alles in je leven, dan is die weg afgesloten. Toegang daartoe is slechts bewustzijn. Om tot het licht te komen is bewustzijn nodig. En de bereidheid om zelf de verantwoording voor alles in je leven te nemen, dat is de sleutel. Niets meer en niets minder. Zo eenvoudig is het gewoon. Bewustzijn verkrijg je door de moeilijkheden te begrijpen en in te zien waar jij anders had kunnen reageren. Bewustzijn komt als je anderen in ere houdt. Als je bewust bezig bent om iets aardigs over de ander te zeggen, om eens een keer je arm te om iemand te slaan. Om naar de goede dingen van een ander te kijken. En niet net te doen. Alsof je wel naar de goede dingen kijkt. En dat ook misschien wel voor jezelf opschrijft. Maar in, een, in jouw werkelijkheid alleen maar negatieve dingen uit. Let goed op dat je niet in dat schijnlicht. Bezig bent. Dus ik zei net: bewustzijn verkrijg je door moeilijkheden te begrijpen en in te zien waar jij anders had kunnen reageren. Bewustzijn komt als je anderen in eer houdt. bewustzijn komt, als je vanuit de liefde wilt denken. En ook dat is niet anders dan een beslissing die jezelf dient te nemen. Niet willen, want daar ligt alle kracht in het willen. Dan lukt het niet. Maar je dient het te nemen. Dat is heel iets anders. Dat wordt dan vanuit een uh, Vanuit een nederigheid aan je overgedragen. Je dient het te doen. Je moet het niet. Je moet het van je eigen ziel, maar van niemand anders. Zeker niet van mij. Iedereen mag zijn en blijven zoals hij wil. Dat zou mij niets moeten uitmaken. Dus bewustzijn, bewustzijn komt... Als je werkelijk vanuit die liefde wilt denken. En ook dat is niet anders dan een beslissing die je zelf dient te nemen, zei ik zo even. Anderen zijn daar nooit verantwoordelijk voor. Wat er ook in je leven is gebeurd. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat er in je leven ook gebeurt. Dus de puinhoop misschien wel in je leven Niemand anders. Ook al wil je, wil je nog zo graag je man, je vrouw, je schoonouders, de buren, je vrienden, de kennissen de schuld geven. Ook al wil je nog zo graag je ouders daarvan de schuld geven. Want ja, jij mocht dat fietsje niet Jij mocht niet naar die film toe. Jij kreeg dat niet. Allemaal de schuld van de ouders dat jij nu zo geworden bent. Arme ouders. Maar wijze ouders. Want ze houden nog steeds onvoorwaardelijk van jou. En ze geloven altijd in jou. En eens zullen ze zien dat jij jezelf veranderd hebt. Ook al zijn ze nog op deze aarde of allang overgegaan. En dat glorieuze moment dat jij jezelf veranderd hebt, dat kan toch zomaar gebeuren. Maar ja, dat kan alleen als je zo hard gevallen bent en zo diep gezonken bent en of zo'n vreselijke pijn hebt. Dat al je arrogantie, bedweterigheid, spraat, kwaadsprekerij, opgelost is in het niets. En er een nederigheid is ingetreden met een diepe wens te willen veranderen. Ja, dit alles kun je dan ook weer verbeelden en dan weer zeggen dat het niet geholpen heeft. Nou, het helpt niet. Ik heb het geprobeerd, maar het helpt niet. Of, het is helemaal niet waar. Ja, en zo kun je weer verder in je eigen illusie leven. Maar zo werkt het niet. Dan kom je weer jezelf tegen. En dan begint alles weer van vooraf aan. Het leven... Het leven met de hoofdletter het universum, is totaal eerlijk. En alleen bij, bij het daadwerkelijke, oprechte, diepe gevoel van zelf te willen veranderen, niet voor de ander of voor een situatie, maar zelf te willen veranderen, komt het leven jou te hulp. Staat het jou bij? En dan zul je tot je stof stomme verbazing zien dat alles veranderd is om je heen, dat je een andere blik hebt gekregen. Dan dacht je eerst nog dat je iedereen moest veranderen, zodat jij, opdat jij gelukkig werd, maar als jij jezelf hebt veranderd, dan zie je tot je stomme verbazing dat alles veranderd is om je heen. Dan zie je de onbaatzuchtige liefde van mensen die in je bleven geloven, om te veranderen. Dan zie je de spijt die je kunt hebben over jouw leven. Want je ziet dat je het ook anders had kunnen doen. En daar zit nooit schuld bij. Als je vanuit die liefde denkt, dan vergeef je jezelf. En die kans krijg je van het leven om jezelf te vergeven. Misschien gaat dat niet meteen, misschien gaat dat wel meteen. Misschien moet je erover nadenken. Maar uiteindelijk krijg jij ook de kans om te zien waarom anderen deden zoals zij deden. En dan kun je anderen vergeven. Maar dit kan een heel proces zijn. En jij bepaalt of je dat doet of niet. Ik heb dit hele proces ook meegemaakt, maar bij mij is het... Heel snel tot een, ja, ontknoping zou ik zeggen, tot een transformatie gekomen. En vergis je daar niet in. Wat een werkelijke transformatie is. De totale liefde voor jezelf. En nooit destructief bezig zijn. Altijd de liefde van de ander willen zien. Maar vooral van jezelf houden. Ja, het is dus een heel proces. Of jij bepaalt of je hierin meegaat of niet. Of dat je denkt dat je zogenaamd bij moet blijven. Wat dat dan ook is. Het is de arrogantie van het ego dat je laat besluiten om je daarin te laten blijven. Het schijnlicht. Maar, zoals gezegd, aan jou de keus. Altijd. Want dat is het leven. Jij bent altijd verantwoordelijk voor jouw leven. Anderen hebben die macht niet. Dus ook voor jou lastig en moeilijk leven op dit moment. En misschien zeg je nu wel in jezelf dat het allemaal eigenlijk wel meevalt. Weet dan dat die gedachte nou precies uit je ego komt, om je daar te houden. Want weet dat het licht nooit aan je zal trekken. Dat licht zal nooit aan je trekken. Het licht is. En als je ooit naar mijn lezingen geluisterd hebt dan weet je dat dit al vele maanden gezegd is. En dat er ook mensen zijn die dit werkelijk in hun leven al hebben toegepast. Het licht is en zal er altijd zijn. Alleen jij bepaalt hoe ermee om te gaan. Dat is jouw vrijheid van denken. De vrijheid, de vrijheid van jouw leven. De vrijheid van jouw eigen wil, van jouw vrije wil. Word wakker lieve mens, word wakker lieverd die de moed heeft om verder te luisteren. Kom uit je verwarrende gedachten en besluit tot een ander denken in jezelf. Een denken dat zo verrassend eenvoudig is, zo duidelijk, zo simpel. Tegelijkertijd zo liefdevol. En zo positief waar je goed bij voelt. Dan kun je alles achter je laten. Kijk, steeds ren je achter allerlei denkrichtingen aan en denk je het gevonden te hebben, maar heeft het geholpen? Zie je? Ziet dat, het je, ziet dat het jou daar niet brengt. Er is slechts één juiste wijze van denken. Eén juiste wijze. En ik grijp gelijk Boeddha erbij. Zodat je niet denkt, nou, dat mens zegt maar wat. Maar ik heb een goede bondgenoot. boeddha die heeft daar een... Ja, die heeft zijn leringen aan de wereld gegeven. En het is werkelijk zo. Er is maar één wijze, er is maar één juiste wijze. Die denkwijze brengt je tot rust. Die denkwijze brengt de vrede in jezelf. Jij hoeft slechts de beslissing te nemen om je oude denkwijze achter je te laten. Dat is eigenlijk alles. En nogmaals, als het je moeilijk valt om die gedachten los te laten, leg ze voor je neer, doe er een ballon omheen en breng het naar dat enorme grote licht dat jouw ziel is. Dat is groter dan een kerncentraal. En ontnoemelijk veel meer licht nog. Daar is het minder dan een spelde Dan kun je dat keer op keer op keer doen met je gedachten. En misschien moet je het wel honderd maal doen. Misschien maar vijf. Of misschien wel dertig maal. En breng dat iedere keer geconcentreerd naar je, naar je, naar je ziel. U zult het merken. Die dwanggedachten, dat, dat akelige denken, dat houdt al, dat houdt heel langzaam op. Denken volgens Boeddha, volgens Jezus. Het Mercurius denken zou je het ook kunnen noemen. Je kunt het in alle lezingen horen. De ander is nooit schuldig. Wat je ergert bij de ander, is het tekortkoming bij jezelf. En daar is geen uitzondering op. Tenzij je alleen nog maar in dat licht leeft en je helder kunt kijken bij de ander, want dan heb je nooit meer een oordeel daarover. Dan is er niet meer dan de liefde om de ander een ander inzicht te geven. Je hoeft niet meer zo te piekeren om tot dit denken te komen, zoals de mensen uit mijn tijd. Alles ligt nu ongeveer, zo ongeveer voor je klaar. Het enige wat je hoeft te doen, is naar je eigen arrogantie te kijken. En er oprecht naar te kijken. Je kunt er niets mee. Laat het los, Gooi het weg. Gooi die pijn weg. Gooi dat ego-denken weg. Kom terug naar wie je werkelijk bent. Dat is een obstakel. Dat, dat ego-denken tot het werkelijke. Goddelijke denken. Nu, op dit moment, is het het goede moment. Nu, in het altijd durende nu. Nu, op dit moment, kun je beslissen. Nu kun je duidelijk zien wat je allemaal anders kunt doen. Als je dat in jezelf werkelijkheid maakt, zul je de rust en de vrede in jezelf voelen opkomen. En ben je in staat om stil te staan in jouw nu. Laat het leven waar, dat, waarin jezelf voorbij loopt en waarin het zo druk is voor je. Omdat je nog dit en omdat je nog dat. En omdat de ander niet doet wat jij denkt dat hij of zij moet doen. En dan doe je het zelf maar. Hierin ligt geen op oplossing. Laat dat los en kom terug in je eigen nu. Dan pas ben je waar je werkelijk dient te zijn, om tot vrede gedachten te komen. Je kunt niets met dat geren en die haast en huppakee, nog even dit en nog even dat. Juist het rustige besef van het leven in het nu, jouw nu, brengt je op de goede weg. Als je dit alles niet nodig hebt gehad en, en het ligt achter je. Dan herinner je je nog heel goed hoe je zelf daarmee hebt geborsteld. En heb je daarom des te meer respect voor die mensen die hier nog helemaal doorheen dienen te gaan. Moeten gaan. Moeten met aanhalingstekens. Want ze moeten niet. Het is vrije wil. Maar het is wel moeten van de ziel. Want de ziel snakt ernaar om eindelijk gehoord te worden. De ziel die na al die jaren incarnaties lang rustig heeft gewacht, totdat die mens zich naar de ziel richtte. Daar gaat alles om. Die richting, die keuze van de vrije wil. Dat is het geschenk dat wij aan de ziel geven, aan God geven. God gaf ons het leven en wij mochten daarmee doen wat we wilden. God gaf ons de vrije keuze. Ons geschenk om dat te begrijpen en onszelf terug te geven aan God. Goddelijke mens. De menselijke God. Lieve mensen. Ik wou het hierbij laten. Er zijn nog wat minuten over. Maar ik vind dit een mooi besluit. En graag tot volgende week. Ik hoop werkelijk dat je hiernaar luistert. Dat er mensen zijn die hier wat aan hebben. Met heel mijn hart. Met al mijn liefde.